lang geleden woonde er in Damme in Vlaanderen een heel ondeugende jongen. Zijn naam was Tijl Uilenspiegel. Hij haalde vaak grappen uit met de mensen in zijn dorp. Soms werden ze boos op hem, maar daar trok Tijl zich niets van aan. Op een dag riep zijn moeder, Tijl, je moet even boodschappen voor me doen. Maar Tijl antwoordde brutaal, daar heb ik geen tijd voor. Ik ga met meneer Konink, de stoffenkoopman, naar Gent. Naar Gent, riep zijn moeder, dat is veel te ver weg. Ik verbied je om te gaan. Maar Teil deed net of hij haar niet hoorde. Hij liep naar het huis van meneer Konink, die al op hem stond te wachten. Even later waren ze met de wagen van de stoffenkoopman op weg naar Gent. Teil mocht de leidsels vasthouden. Onderweg zong hij vrolijke liedjes en vertelde hij grappige verhalen aan meneer Konink. Die vond de verhalen zo leuk dat hij buikpijn kreeg van het lachen. Toen Tijl even stil was, vroeg meneer Konink. Wat ga je in Gent doen, Tijl? Dat weet ik nog niet, zei Tijl. Maar ik weet wel dat ik een hoop pret ga maken. Na een lange reis kwamen ze aan in Gent. Ze reden naar het grote marktplein in het midden van de stad. Ik moet nu eerst naar de lakenhal, Tijl, zei meneer Konink. Daar ga ik mijn stoffen verkopen. Wacht jij maar zo lang op me in de torentje. Tijl klom van de wagen en liep naar de herberg. Hij deed de deur open en stapte naar binnen. Dag, jongen, zei de herbergier. Zoek je iemand? Tijl dacht even na. Er kwamen pretdichtjes in zijn ogen. En toen zei hij, ik heb een afspraak met mijn oom, de rijke stoffenkoopman koning uit Damme. Maar ik zie dat hij nog niet terug is van het kasteel. Is je oom op bezoek bij de graaf? vroeg de herbergier. Jazeker, antwoordde Tijl. De graaf wil zij de zijde kopen die mijn oom uit Frankrijk heeft meegebracht. Een tafel en mijn beste wijn voor de neef van de rijke koopman Konink, riep de herbergier tegen zijn bedienden. Terwijl Tijl zich de wijn goed liet smaken, kwam meneer Konink binnen. Dag oom, zei Tijl tot grote verbazing van de koopman. Welkom meneer Konink, zei de herbergier. Het is voor mij een grote eer dat u de gast van mijn eenvoudige herberg wilt zijn. Wat heeft de graaf tegen u gezegd, oom? vroeg Teil, terwijl hij tegen de koopman knipoogde. Meneer konink begreep er niets van, maar hij besloot het spelletje mee te spelen. Ik heb slecht nieuws, jongen, zei hij. De graaf vindt dat de kooplieden van Gent zoveel geld verdienen... dat hij hen meer belasting wil laten betalen. De herbergier vertelde aan de andere gasten... wat koopman Konink aan zijn neefje had verteld. Even later stonden ze allemaal om de tafel van Teil en de koopman. Een van hen zei tegen meneer Konink... ''Wij moeten al heel veel belasting betalen.'' Kunt u niet naar de graaf gaan en vragen of hij van gedachten wil veranderen? Ja, oom, dat moet u doen, riep Tijl. De graaf zal vast wel naar u luisteren. Koopman Konink kuchte en zei... Goed dan, morgen ga ik naar de graaf. De herbergier gaf de koopman en Tijl zijn beste kamer. Toen ze in bed lagen, zei meneer Konink... Tijl... Ik kan niet naar de graaf gaan. Ik heb hem nog nooit ontmoet. Maak u maar geen zorgen, zei Tijl. Ik zal wel iets bedenken. Wat ben je toch een deugend, Zuchtte de koopman. De volgende morgen wisten alle mensen in Gent al dat de graaf de belastingen wilde verhogen. Ze liepen allemaal naar het grote plein voor het kasteel en schreeuwden van boosheid. In het kasteel liep graaf Philips van Vlaanderen wanhopig heen en weer. Ik zou wel eens willen weten welke dwazer heeft verteld dat ik de belastingen wil verhogen, riep hij. Zijn vrouw, Grafin Hanne, probeerde hem te kalmeren. Maar kijk dan eens naar buiten, Hanne, riep de graaf. Zie je niet hoe boos de mensen zijn? Grafin Hanne keek naar de mensen op het kasteelplein. En het is onzin dat ik de belastingen wil verhogen, zei de graaf. Ik heb juist een prachtige fontein op het marktplein laten bouwen... ter ere van de kooplieden van Gent. Als dank dat ze Vlaanderen rijk en welvarend hebben gemaakt. En jij moet die fontein morgen op het feest onthullen. Wat ga je nu doen, lieve? vroeg grafin Hanne. Ik weet het niet, zuchtte de graaf. Op dat ogenblik kwam een bediende binnen. Graaf Philips, zei hij, meneer konink uit Damme en zijn neefje Teil willen u graag spreken. Voordat de graaf kon antwoorden, zei grafin Hanne, laat de heren binnenkomen. Maar ik heb helemaal geen zin om met vrienden te praten, zei de graaf. Grafin Hanne glimlachte en zei, ik heb zo'n gevoel dat ze je misschien wel kunnen helpen. Even later kwamen koopman Konink en teil binnen. Ze maakten een diepe buiging voor de graaf en de grafin. Gaat u zitten, heer, zei de grafin. Ik had liever een andere keer met u gesproken, meneer Konink, zei de graaf. Dat begrijp ik, zei de koopman. Ik weet dat u een probleem hebt, maar de kooplieden van Gent hebben mij gevraagd om met u te praten over uw plan om de belastingen te verhogen. Maar het is helemaal niet waar, schreeuwde de graaf. En hij vertelde de koopman Koning en Teil over de fontein. Teil sprong overeind en riep. Ik heb een geweldig plan, graaf Philips. U moet de mensen morgen op het feest vertellen dat de fontein geen gewone fontein is, maar een geluksfontein. Wat bedoel je, Teil? vroeg de graaf. Ik voel er niets voor om de mensen van Gent te bedriegen. Dat hoeft u niet te doen, zei Teil. U moet er alleen voor zorgen dat de fontein geen water, maar wijn spuit. En dan moet u de mensen zoveel van dat zogenaamde gelukswater laten drinken als ze willen. Dan zullen ze vast wel niet meer aan belastingen denken. Het was even stil. En toen begon de graaf te lachen. Je bent een slimme jongen, Teil. En als je plan lukt, benoem ik je tot mijn schatkistbewaarder. Meneer Konink en Tijl namen afscheid van de graaf en de gavin... Buiten, zei de koopman tegen Tijl. Als je plan niet lukt, ga je vast en zeker naar de gevangenis. En dat wil ik niet meemaken. Ik ga vanavond terug naar Damme. En als je verstandig bent, ga je met me mee. Nee, dat doe ik niet, antwoordde Tijl. Maar vertel mijn moeder dat ze zich niet ongerust hoeft te maken. En dat ik terugkom in een gouden koets met witte paarden. De volgende dag liepen de mensen van Gent al vroeg naar het Marktplein. En precies om tien uur kwamen de graaf van Vlaanderen en zijn vrouw op het plein aan. De graaf vroeg om stilte. Even bleven de mensen nog mopperen, maar toen luisterden ze toch aandachtig naar wat de graaf zei. Beste burgers van Gent, begon de graaf. U en ik weten dat we er heel dankbaar voor moeten zijn dat in onze stad zoveel hardwerkende kooplieden wonen. Want zij hebben ervoor gezorgd dat Vlaanderen en onze stad welvarend zijn. Ter ere van onze kooplieden heb ik een fontein op het Marktplein laten bouwen. En het is geen gewone fontein, maar een geluksfontein. Het water uit deze fontein smaakt niet alleen heerlijk, maar wie het drinkt zal zich ook blij en gelukkig voelen. En iedereen mag vandaag zoveel van het gelukswater drinken als hij wil. Nadat de graaf uitgesproken was, trok grafin Hanne met een paar bedienden het zeil weg waarmee de fontein bedekt was. Hier en daar begonnen een paar kooplieden te klappen, maar de meeste mensen keken nog steeds boos. Grafin Hanne draaide de kranen van de fontein open. Er stroomde roodkleurig vocht uit. Eerst mochten de edelieden van Vlaanderen, die door de graaf waren uitgenodigd, van het gelukswater drinken. Ze dronken en keken heel verbaasd. Ze hadden nog nooit zulk lekker water gedronken. Het leek wel wijn, vonden ze. Daarna dronken de rijke burgers en de kooplieden van het gelukswater. En ook zij vonden het heerlijk. Toen was het de beurt van de gewone burgers. Ze renden naar de fontein en begonnen hun bekers en kruiken te vullen met het gelukswater. Het duurde niet lang of alle mensen op het plein lachten, zongen en dansten. De graaf zag dat teil Uilenspiegel gelijk had gehad. De mensen waren het slechte nieuws over de belastingen vergeten. De graaf stak zijn hand op. En toen het weer stil was op het plein, zei hij... Burgers van Gent... Mijn goede vrienden, ik ben blij dat u allemaal zo gelukkig bent. Ik heb een plan. Zoals u wel weet zijn er ook nog dorpen in Vlaanderen waar de mensen arm zijn. Ik zou voor hen in elk dorp een geluksfontein willen bouwen. Zouden jullie voor dat doel wat meer belasting willen betalen... Ja, ja, riepen de mensen Lang leven graaf Philips en graf Hanne De graaf was heel blij Want hij had om de wijn voor de geluksfontein te kopen Zijn schatkist bijna leeg moeten halen En nu kon hij die weer vullen met het geld van de verhoogde belastingen De volgende dag liet de graaf Teil Uilenspiegel naar het kasteel komen Teil, je wordt mijn schatkistbewaarder zei de graaf. Hoogheid, zei Tijl... terwijl hij een diepe buiging maakte. Ik ben nog heel erg jong... en ik heb nog veel te leren. En ik hou erg van mijn vrijheid. Ik ben bang dat ik niet de geschikte man ben... voor zo'n hoge betrekking. Dat begrijp ik, Tijl, zei de grafin. Maar we willen toch iets doen om je te bedanken. Is er iets wat je graag wilt hebben deed of hij diep nadacht. Maar uiteindelijk zei hij verlegen... ...ik zou graag naar Damme terugrijden... ...in een gouden koets met witte paarden. Ik weet dat mijn moeder dat heel leuk zou vinden. De graaf glimlachte en zei... ...ik denk dat we daar wel voor kunnen zorgen. Niet waar, Hanne? Natuurlijk, antwoordde de grafin... En van mij krijg je nieuwe kleren. De volgende morgen stapte Teil in de gouden koets. Voor de koets stonden vier prachtige witte paarden. En in de koets lag op de bank een beurs gevuld met goudstukken. Op het briefje dat bij de beurs lag stond geschreven... Nogmaals bedankt Teil. koop van dit geld maar een mooi cadeau voor je moeder. Gravin Hanne. Toen de Gouden Koets het dorpsplein van Damme opreed, begonnen de mensen te juichen. Daar is Tijl Uilenspiegel! De moeder van Tijl was net bezig het vuur in de haard aan te steken. Ze stond op en mompelde. Ik zou die Texelse kwajongen een flink pak slaag geven. Want natuurlijk had meneer Konink, de stoffenkoopman, haar verteld over de ondeugende streken die Tijl in Gent had uitgehaald. Ze deed de deur open en keek het plein over. Toen ze haar zoon in zijn prachtige nieuwe kleren uit de gouden koets zag stappen, werden haar ogen groot van verbazing. Ze wist niet wat ze zag. Dag moeder, zei Tijl. Ik ben weer thuis en ik heb een mooi cadeau voor u meegebracht. Zijn moeder vergat hoe boos ze was. Totdat Tijl de volgende dag opnieuw een ondeugende streek uithaalde.